U. Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De Israëlische regering beslist mogelijk vandaag toch niet over een bestand met Hamas... Israël zei eerder vandaag dat Hamas de voorwaarden zou willen veranderen. Maar volgens Cosme Nasra Habiballah willen verschillende Israëlische ministers geen bestand. Zij eisen eigenlijk dat Israël weer doorgaat met vechten. zodra die eerste gijzelaars vrij zijn gelaten. Nou, dat is natuurlijk iets waar Hamas nooit mee akkoord zal gaan. Maar Netanjau, ja, die probeert een, een kabinetscrisis te voorkomen. Dus ja, dat speelt er ook nog allemaal achter de schermen. Hamas spreekt tegen dat het is teruggekomen op gemaakte afspraken. De DDoS-aanval op het netwerk van meerdere hogescholen en universiteiten is stopgezet. Sinds vanmorgen hadden veel onderwijsinstellingen... bijna geen internet door de cyberaanval. Groot-Brittannië en Oekraïne blijven nog jaren elkaars vrienden. President Zelensky en premier Starmer hebben hun handtekening gezet... onder een 100 jaar durend partnerschap tussen hun landen. Onder meer op militair, wetenschappelijk en cultureel gebied. De Britten willen zo laten zien dat zij de Oekraïners... tijdens en na de oorlog steunen, zegt correspondent Arjen van der Horst. Het is geen toeval dat het juist deze week plaatsvindt dit bezoek van Starmer een paar dagen voor de inauguratie van Trump, want Trump ja, die twijfelt openlijk of de Amerikanen de militaire steun aan Oekraïne moeten voortzetten. Maar met zijn bezoek wil Starmer het signaal afgeven dat een groot deel van het Westen nog vierkant achter Kiev staat. En een groep van veertig koeien in het Utrechtse Westbroek zal deze middag nooit meer vergeten. Rond 12 uur zakten ze met z'n allen door de vloer van de stal, waardoor ze in de gierkelder belanden. De brandweer noemde de situatie in eerste instantie dramatisch. Sommigen gaan met hun neus net boven de, boven de poep en de pies uit. Dus daar gaat onze grootste zorg naar, naar uit. Uh, anderen die staan wat minder uh, diep. Dus die kunnen wat langer daar blijven staan. Maar je kan je voorstellen die beesten gaan bewegen. Die gaan roeren in de, in de mest. Dan komen ge, ga, schadelijke gas komen daar vrij. Dus ze kunnen ook zomaar stikken. Dus daar zijn we ook met de ventilatoren druk bezig. Om visse lucht uh, in, te, in te blazen. Inmiddels is het gelukt om alle koeien te redden. Er zijn voor zover bekend ook geen dieren gewond geraakt. Ze zijn allemaal schoongespoten en slapen vannacht in een stal van een melkveebedrijf in de buurt. Het weer: het wordt weer mistig. In het binnenland kan het een paar graden gaan vriezen. Morgen hier en daar zon, maar op veel plekken blijft het ook mistig en bewolkt. Daar maximaal 2 graden. In de zon kan het morgen 4 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file in de regio... maar de meeste files leveren maar 5 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen op de A10. Tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotenvaart... 10 minuten vertraging richting de Koentunnel... Op de A10 tussen Amsterdam de Baarsjes en Zeeburg richting Zaanstad ook 10 minuten extra reistijd. Op de N207 Hillegom van de Rijn bij Nieuwveen 10 minuten. En op de N242 Alkmaar-Minnenbeer bij Sint Pancras ook 10 minuten verdraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu, Zandvoort draait door. <laughs> Roxanne You don't have to put on the red light Those days are over That's right! RO! Bij deze omroep uh, loopt er een Lucky Bastard rond. Dat Hans Botman, presentator van weer Goedemorgen Zandvoort. Die is ooit bij een concert van deze legendarische band uh, geweest. De Police, die starten deze Zandvoort, draait door live. eventjes. Met een uh, uurtje muziek en vrolijkheid en vertiers. Dat is een beetje toch wel uh, wat, uh, wat we willen doen. Uh, de Police dus met Roxanne. En dit is van Nederlandse bodem En de band heet Loep. En dit was volgens mij een van de laatste werkjes die ze hebben uitgebracht. hoe je zich beleed toch met dingen die ik doe, toe, toe, met dingen die ik doe. Maar ik pak mijn pep, toe met dingen die ik doe, doe, doe toe met dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen, we maken ze moe. Moe, moe. Ik zeg mijn maar, wife je verprap nou, gaat het naartoe. mijn hier nou, gaat het naartoe. Me benaderd, vind ik beetje onbeschof Je moet relaxen, wie ben jij, stel me even naar je voor Ik zeg je van tevoren, van mijn hart die is op slot Krijg je de sleutel van mijn hart, kan ik je linken aan de store Shop and en ik laat het een splash Ik kan die dingen voor je regelen Ik ben met je wifi en ik kan het voor je regelen. Je bent vervelend, ik vervelende. Hoe is gassen in de velden, man? Ik voel me even maar Lekker ringen voor mijn guys ik geef een eentje aan mijn vader. Shadi, die is boos, die wil me eventjes verlaten. Maar mijn ring die is karate, dus kan jij me even houden? Hoe nee, is het beledigd met dingen die ik doe? Doe, doe, Met dingen die ik doe. Maar ik pak mijn peep, met dingen die ik doe, doe. Doe, doe, met dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen, we maken ze moe Moe, moe. Ik zeg mijn wife, je vertrappt nou waar gaat dit naartoe? je nou gaat dit naartoe? Wat ik je voor rijden op een lichaam, man. ik denk niet zoveel, wat heb je meegemaakt man zweer ik maar zo boos op wat ik peepel maak Zo zonder mijn lippen en ik ben even lang In mijn vibe, dus al die stress en confrontatie kap ik af Het boetje niet, toch waarom vraag je het je af? Mijn jongen die nu voor een kleine toren jaren wordt gestraft Sorry, ik ben even bezig, zie je later op de dag Kijk naar links en zie die motor van het vliegtuig ik Ben in de stad en hij gaat weer een passenbrief uit dan mag het niet de sushi, we gaan chic uit Ik ben geen badse lieve schat, maar gewoon mijn blouse open in een foute situatie, het is goed verloop. Je krijgt niet alleen boos, maar ook goede oog. Ik ben geen patsel, lieve schat, maar gooi mijn blouseje open. Pratkwaliteit kwaliteit, ga ergens anders maar je troepen Het is ooit begonnen, ergens op een zolderkamertje in de Celsiusstraat in Zandvoort. deze twee heren. Zing hier eens met dingen die ik doe. En de burgemeester heeft er ook zelfs nog naar gerefereerd. Tijdens zijn nieuwjaars toespraak, want hij noemde de musicaliteit op. Maar goed, uh, vanavond in Alternative de Div hebben we er ook heen En dat is Ruud Houweling. Want die gaat uh, iets uh, vertellen over zijn nieuwe single. Daarvoor hoorde je trouwens Loop en Forest of Our Memories. Goed, uh, zo'n beetje de afkomst van deze jongen ook niet helemaal verlogen. Hè? Want als ik tussen zes en zeven nog eens een beetje los wil gaan... dan zit er ook stevast altijd wel iets van een dansklassieker uh, erin. Ergens er gaan staat de jaren tachtig. Sky and call me Someone to treat you right. Though your girlfriends, a friend of mine, here's my number. friends. No adjectives for this girl Voor Pharrell Williams en Marilyn Monroe en daarvoor Sky en Call Me, Ik heb er nog eentje die we nog kunnen laten horen, is van een Belgische band. En dat uh, zal je niet eentje in de oren klinken van ken ik dat? Nee. Daarom uh, draaien we het ook hier. Pilot en Future looks bright. So young, so still. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het bestand tussen Hamas en Israël gaat door... ondanks de onzekerheid die vandaag is ontstaan. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Als er in de toekomst een nieuw kabinet wordt gevormd... hoeven beoogde ministers en staatssecretarissen... niet meer eerst te worden ondervraagd en goedgekeurd door de Tweede Kamer. De hoorzittingen worden na één keer alweer afgeschaft. In Istanbul zijn deze week al zeker 30 mensen omgekomen na het drinken van giftige alcohol. Ook zijn zeker 65 mensen in het ziekenhuis beland, onder wie toeristen. De Turkse politie heeft zes verdachten aangehouden. Het weer, grijs met vanavond een enkele opklaring. Ook vannacht kans op mist. Between the sexes and there'll be no people left programma's in dit land... die kunnen zeggen dat ze Souda Night... ooit hier in de studio hebben gehad. En wij in... Uh, Zandvoort zijn daar één van. Zaten we nog wel op het Gasthuisplein. Dat uh, dan weer wel. Uh, ik heb het over Souda Night. En zij is ook zelfs nog... huisband geweest in een illustre... televisieprogramma. De wereld rijdt door... En dit was een van de laatste werken, volgens mij in 2023 uitgebracht. Safe Speed, daarvoor hoorde je Real Man van Joe Jackson. Het wordt weer tijd even voor een, een klassieker. Neil Young en Old Man. Old Man, look at my life. I'm a lot like you were Old oh man, look at my life I'm a lot like you were Old oh man, look at my life 24 and there's so much more live alone in a paradise that makes me think of two love lost such a cost give me things that don't get lost like a coin that won't get tossed rolling home to you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 Klassieker in dit blokje van 2 Neil Young met Old Man. En daarachter eigenlijk een nummer wat een beetje aan het begin van deze 21e eeuw werd uitgebracht door Tidio. en Come along. En later nou ook een Nederlandse band zijn in de personen van Elephant. Die hadden dat ook bedacht. En dit is de cover. Settled cities turn to sand Trespassing, this is their letter Time flies, make a statement, take a stand Ik weet het, misschien veel gevraagd, maar meer vraag ik je niet. Ik wil dat wat ik achterlaat, veel meer is dan verdriet. Mag ik trouwens? dame hebben we in de studio gehad uh, afgelopen jaar in december. Deze Marije van Zonsbeek, beter bekend als May Evans, terug naar de hemel. Daarvoor hoorde je Elephant met hun uitvoering van Camelang van Tidio, want uh, ook die hebben dat uitgevoerd. Um, deze alternatieve femme die er straks aan uh, komt, uh, dat is meer uh, gewoon plaatjes draaien of eigenlijk uh, muziek laten horen, want uh, we gaan pas weer ergens in eind februari, begin maart. dan gaan we weer gewoon vrolijk verder met uh, de live uitzendingen. Tot die tijd uh, gewoon iets anders. Want we hebben namelijk ook nog iets wat uh, de Rob Akdaalwoord woord heet. En die zenden we uit op de maandagavonden. Dus dan weet je dat alvast. Dat zijn over het algemeen compilaties. Tot aan het nieuws van 7 uur bij ZFM Zandvoort. Robert Palmer.